Mogelijk met onweer, maar met 20 tot 23 graden is het vrij warm. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden. Op de A4 daarna richting Amsterdam. Tussen Knoop de Hoek en Bad Oeverdorp, 20 minuten oponthoud. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knopend Raasdorp en Knoopend Bad Hoeverdorp bijna drie kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gedachten denk opnieuw aan hoe we lachten Dat gevoel verwant met elke weer Elke keer ik je goudig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 Ja. Ik ben nu een kleine 2,5 jaar bezig. Ja, want de eerste en, was... Uh, hoe kan ik je hart bereiken? En alleen jij, toch? De, de allereerste inderdaad was alleen jij. En uh, hoe kan ik jou bereiken? is van de afgelopen jaar zomer. ja En de zomerjaar is wel een nieuwe single. Ja, want uh, deze is wanneer uitgekomen? Deze is nu een kleine 4 weken oud. dus Oké, okay. okay. Hey. Ja, het is een, een up-tempo lekker liedje. Ja. Uh, ik wil deze keer een liedje doen dat uh, vroeger heel populair...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 De morgenheid. en een beetje wantrouw.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 Mijse, ik kuchende, ik slaat. Misli o, Sami, ma, bolij ho te be. Slaga sam... Maar dat is ljubiti nog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 We'll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 Als een, ja, de meeste mensen willen natuurlijk, als je als je op een feestje bent of in een staat te zingen, dan ja, vinden ze het leuk als ze één belletje horen, of misschien twee. Ja, ja, ja. Maar het moeten dan zeker geen drie worden. Dus uh, ja, ja, ja, ja, ze moeten niet in slaap vallen, laten we het zo zeggen. Nee, ze willen, in een feestje willen ze echt een uh, feest een feest willen ze een feestje bouwen natuurlijk. En ja, ja, ja. een bellet is natuurlijk heel mooi als als ze toevallig bijvoorbeeld uh, aan tafel zitten te eten of zo, ik noem maar iets. Ja.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 maar, goed, maar ja, uh, ja daarentegen, als het, uh, als, het, uh, als het aanslaat natuurlijk, dan gaan natuurlijk ja. ook uh, vijf of zesduizend handen de lucht in. Ja, maar ja, zoals we zeggen, er is nog nooit een kook gevonden die koken kan naar alle monden. <lacht> nee. nee? Dus, uh, <lacht> ja, dus dat geldt ook voor de muziek natuurlijk. Kijk, uh, ja, je kan niet iedereen tevreden houden. Nee, en uh, best maar goed ook, want anders krijgt ja. iedereen met dezelfde broek natuurlijk en met dezelfde vrouw aan zijn hand.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 Jazeker, a 3 CH. Ja, nou ja, voor, de, voor het geval dat mensen denken van, uh, je schrijft een, een uh, A3GM met, met een G. Nee, het is met CH. CH, en uh, de M van Marie op het einde. Ja, dat sowieso. Ja. <laughs> nou, maar ik wil zeggen, als ze, me, als ze me, uh, mijn naam intoetsen op uh, Google, dan uh, komen ze vast. En zeker wel, ja die ik kop tegen van me. Dus, uh... Jawel, jawel. Nee, dat komt uh, kom vast goed uh, Frans. Dat denk ik wel. Hey, ik denk dat we me even lekker gaan draaien. Nog uh, voor het nieuws van zes uur. Ja, maar goed. En dan uh, wens ik jou een heel goed weekend. En nog... Uh, ja, voor ja nog, nog meer van deze fijne dagen. Ja, voor jullie ook. En uh, bedankt voor jullie aandacht en uh, succes met jullie programma natuurlijk. Ja, graag tot de volgende keer en uh, ja, tot een nieuwe single. Heel maar goed, dankjewel. Hé hey Frans, groetjes. Doei, doei, doei, Hoi, hoi. Frans van Adichem en ik wil alleen maar jou. Staanbaar. Als ik jou zie, schijnt voor mij de zon oh, Ik voel me rijk, oh ik bezwijk Als jij niet bij me bent Ik zal je beloven, je moet me geloven Dat ik het meen wat ik zeg, ik wil alleen maar Stapelt gek, hoe bestaat het? Ik heb geen grip bij alles wat ik doe. Oh, oh. Ben jij van mij, maak jij me. Lima jou. Oh, oh, oh, oh. Laat u de passie gaan. Laat ons een stapje verder gaan. Oh, oh laat uw de passie gaan. Laat ons een stapje verder gaan. Ik wil alleen met jou, Frans van Adriem. En uh, ja, eh, beste. Heerlijk nummer, ja. Hey, en we gaan nog even een lekker plaatje draaien... tot de klokjes van 6 uur. En dat doen we met Katarina Hulters. En ja, binnenkort hier in de studio. En deze is getiteld... Jij denkt toch niet... ZANG